Van 12 uur. Jeroen van Kamp met het CNOS Journaal.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 ABN AMRO moet een boete van 2 miljoen euro betalen. Volgens de Autoriteit Financiële Markten houdt de bank gegevens over rentederivaten aan het midden- en kleinbedrijf niet goed bij. De AFM heeft die gegevens nodig om te beoordelen of de bank zich wel aan de regels houdt. Rentederivaten zijn beleggingsproducten die vaak gebruikt worden bij het afsluiten van een lening. Vooral tussen 2005 en 2008 waren ze populair bij het midden- en kleinbedrijf. De bedrijven probeerden zich daarmee in te dekken tegen stijgende rente. Het weer is op de meeste plaatsen bewolkt, maar vooral in het noordoosten breekt soms ook de zon door. Het wordt een graad of veertien. Morgen is het ook bewolkt, met vooral in de avond kans op regen. Dit was het. De Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Moi van de AMWB. In de Randstad files dus op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Blarikum en de Eembrugge 7 kilometer. En richting Amsterdam staat het tussen Stroe en Hoevenlaken 4 en bij Muidenberg 3 kilometer. En 44 Den Haag-Wassenaar eh, bij Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Luistert naar Zandvoort Luncht. Dagelijks live bij ZFM's tussen 12 en 2 uur. Met vanmiddag mijn vaste sidekick: uh, Toet Spaans. En uh, lekkere muziek natuurlijk. En we hebben een jager in ons midden. Ja. Mijn zoon Leroy is jarig en die is mee naar de studio. En die, die heeft hier al de hele ochtend lekker van gebak zitten genieten, en koffie, en uh, broodje, en uh, van alles wat. Ja, en wat doe je nou, mensen? Wat doe je nou met iemand die jarig is? Who's is zwaar, anders dan had ik hem even opgetild ook nog. Leroy, hoe oud ben je nou geworden, man? 33. 33. <laughs> Wat een leeftijd. Ook in de studio aanwezig luisteraars Toet Spaans ze is lange tijd weg geweest, want ze heeft, uh, ze heeft vakantie gehad. Jazeker. Ja, en wij moeten jou natuurlijk ook even feliciteren, want uh, <laughs> vertel. Ja, um, we zijn daar getrouwd. Jullie, dus, zijn, um, daar, jullie zijn daar getrouwd. Ja, ja wij niet. Dat, dat de luisteraars niet denken dat, dat, ik, <laughs> nee. dat ik daar ook bij betrokken nee, ben. Ja, je bent wel ontzettend gelukkig getrouwd, toch? Je bent, uh, je bent ja, natuurlijk. Nou, je ik, ben niet getrouwd, ik ben niet getrouwd. Oh, ja, goed, ik woon eh. samen, maar. maar ja, ja, heel klinkt gelukkig. Ja. Ja, klinkt al. Ja. Hé, hey, maar hoe was dat, op dat in, die warme, in die warme streken? Nou, het was wat je zegt, erg warm, ja. maar ook uh, ja, heel erg prettig. Echt heel prettig. Ja. Dat is, het is daar zo mooi en zo rustig en nou, ja. heerlijk. En dan komt hier ook nog een feestje, geloof ik. Hè? Ja, morgenavond. morgenavond komt er <laughs> ja. nog een feestje achteraan ja. Gezellig. Ja. Hey, en, en nou, je dan getrouwd bent, zegt hij waarschijnlijk van ja. Je denkt maar dat je alles mag van mij. <laughs>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 Ik kijk doelloos naar het behang Wat op je voetstap in de gang De klok begeleidt een stil verdriet maar ik voel begrijp je niet Heb ik soms iets fout gedaan Kunnen wij zo verder gaan of jij me niet verder rijdt. Ik ben zo in onzekerheid. Duits, je denkt maar dat je alles mag van mij, Leroy. Dat is toch yeah. niet zo, hè? Hé, hey, wat heb je gehad voor je verjaardag? Uh, vertel het eens aan de luisteraars. Wat heb je vanmorgen gehad van de luisteraars? CD. Uh, oh, van de luisteraars nog niks. Maar een hele hoop felicitaties op Facebook, zag ik. Een yeah. hele hoop felicitaties. Je hebt een CD gehad. Wat staat er allemaal op op die CD? Weet je, weet je, noem eens een paar artiesten die erop staan. André Hazes heb ik al gehoord, geloof ik, hè? Ja. Yeah. En wie nog meer? Ancora. Ancora? Oké. Okay. De Marathon. Oké. Okay. Henk Bernard. Henk Bernard nog. Ja. Fantastisch. Ja, want luisteraars Leroy is natuurlijk fan van het Nederlands talige lied. Ja. En uh, ja, jij wil elke dag een beetje, beetje meer, hè? Ja, zeker. Ik ken jou nu al zo lang. Maar jij weet niet wat ik verlang. Jou zeggen. Als ik droom, droom ik van jou En zie je naast me als mijn vrouw Oh, oh, oh, oh, oh. wat moet ik nou? Ik wil je elke dag een beetje, beetje meer Mijn hartje gaat voor jou de hele dag te kiemen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 Misschien een rare vraag, maar het liefste wil ik jou vandaag oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ik kan niet meer wachten, dus zeg me wat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 Een beetje, beetje meer Mijn hartje gaat voor jou De hele dag te kie. Je maakt me stapel gek Dat geef ik toe Maar van dat wakker Word ik wel een beetje moe Ik wil je elke dag Een beetje, beetje meer Want als ik aan jou denk Krijg ik nu griebel. weer Ik word er crazy van Maar ja, wat moet ik dan Ik wil je deed je meer. Ik was er crazy van, maar ja, wat moet ik dan? Ik wil je elke dag een beetje, beetje meer. Elke dag een beetje, beetje meer. Wie was dat, Leor? Janus. Was Janus hè? Fantastisch. Ja. Luisteraars, voor de mensen die wat later hebben ingeschakeld. Leroy is jarig. Die heb ik meegenomen naar de studio vanmiddag. Dus u krijgt een hele hoop Nederlandstalige repertoire vanmiddag te horen. Want dat is de keus van Leroy. Hij heeft syndroom En Leroy, wat voor Nederlandstalige artiesten vind jij nou het allerbeste? Nou, Sineke, de Zon de Bever en Koning Koninkonis ook? En Mick Harre. Nick Harren, oh jee. En de Appen is en Fransie Bauer. En Fransie Bauer ook, ja ja. En Hendrik van Velsen. Tjoe, tjoe, tjoe, tjoe. Ik kan het allemaal niet meer bijhouden, jongen. Maak me gek, zou ik zeggen. Je vraagt, zal jij me vergeten? Je danst in mijn hoofd. Je zou al lang moeten weten dat ik door jou ben verdorven. Je voor mij staat, en dan lach ik je toe. We weten wat er gaat komen. Ja, de vonken die vliegen in het rond Je maakt me gek Maakt me gek van verlangen Als jij na Je maakt ons helemaal gek. Ja. Geweldig, <laughs> helemaal gezellig. Ja. Ja. Uh, uh, toet. Ja. Dat, uh, welk eiland was je nou ook weer geweest? Ik was op Curaçao. Op Curaçao. En, ja. en wat, wat, kan je dat nou ook bijvoorbeeld vergelijken... ik weet niet of je daar ook al eens bent geweest... met de Canarische eilanden, of is het heel anders? Uh, daar ben ik nog nooit geweest, dus daar oh, heb ik geen idee van. Nee. Ik, ik weet alleen dat ik um, op Curaçao zelf... een ontzettend lekker gevoel heb. Echt een, een thuisgevoel. En je bent er al eerder geweest ook? Eén keer het, eerder, ja. Nou, Oké, okay, want ja. Uh, die keuze... Uh, was dat jouw keuze of ook van je, van je man? Nou, vooral van mijn, van mijn ventje eigenlijk. <laughs> Ja, okay. hij heeft me daarmee naartoe genomen dat hij toen de tijd al één keer geweest was. En ja. hij had zoiets veel dat moet je zien. Want volgens mij vind je dat geweldig. Ja. En um, ja, op verliefd. Echt we, de, de we, mensen daar. Dat, dat vind ik zo geweldig. Ja. Echt helemaal leuk, ja. Hé, hey, en uh, uh, morgen dus een feestje. Uh, ja. Zijn jullie nog een beetje bijgekomen van de reis? Want hoe lang is het vliegen eigenlijk? Kun je uh, zo. Ruim negen uur, bijna tien uur. Dus pech, ja? ja, dat was wel een, een heftige zit, ja. Maar goed, dat. Uh, ja, voor wat hoort wat, hè? Zeg maar dan. Ja. <laughs> nee, we hebben nog wel een beetje last van de, van de jetlag. Moeten we ze heel eerlijk toegeven. Even ja. kou? <laughs> Daar zijn we nog niet helemaal aan gewend. Nou, ik hoop niet dat je bij me wegloopt zo. Ik zou nee. zeggen: doet blijf bij mij. Oh. Zomaar een plei. Zomaar een warm.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 Het mooi zijn als jij dit nu aan mij even Nee, van jou krijg ik immers nooit genoeg Ik weet niet eens je naam, toch ben je bij me Ik ben nu een gedicht voor jou aan het ruimen En elke dag zit ik op jou te wachten Van jou heb ik al slapeloze nachten Weet niets te zeggen of Leggen, sluit ik mijn ogen, kom ik je tegen? Zou het te mooi zijn als jij dit nu aan mij droeg? Nee, van jou krijg ik immers nooit genoeg. Zou het mooi zijn als jij dit?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 Het is misschien wel veel, maar ik zou willen. Alleen voor jou willen. Gerard Joling postuum in duet met André Hazes blijft bij mij. Was dit een, dat was mijn oproep. Wat doet Blijf bij mij. Nou, je blijft in ja, ieder geval we om. De komende nieuw... anderhalf uur zeker. <laughs> om, een, om, om ons het nieuws straks mee te delen. Absoluut. Ja. Ja. En ja, ja, wat Curaçao betreft, dan heb ik maar één opmerking: mooi was die tijd. <laughs> Bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Toetstuans. <totstans> Dan moet die jingle zelfs weer aangepast worden. Dat is toch ook wat? Um, eens even kijken. Een reddingspoging van een zwaan in Zandvoort is gisteren op een mislukking uitgelopen. Bij de redding waren medewerkers van de brandweer, de dierenambulance en de reddingsbrigade betrokken. De vogel, die al jaren in de vijver in de Ketelapperstraat in Zandvoort woont... Zwemt op dit moment rond met een vislijn om zijn nek en snavel. Die moet eraf gehaald worden, maar dat lukte ons niet om hem te vangen, aldus een medewerker van de Dierenambulance Noord-Holland Zuid. Het probleem is dat de zwaan onze jassen herkent. Zodra hij ons ziet, gaat hij er vandoor. Hij heeft niet door dat we hem willen helpen, aldus de medewerker. Vanavond doet de Dierenambulance nieuwe reddingspoging en dan gaan we in onze eigen kleren, misschien dat het dan wel lukt. Als de zwaan zich dan weer niet laat vangen... moet de dierenambulance wachten met het verwijderen van de vislijn... tot de zwaan verzwakt is om te vluchten. Hij kan nu namelijk moeilijk eten vanwege de vislijn. Maar dat is natuurlijk niet wat we willen. In Haarlem twee beschonken mannen zijn vannacht bekeurd... wegens het uitschelden van ambulancepersoneel. Ook sloegen ze op de ziekenauto in. De twee, een 23-jarige man uit Bennebroek en een 22-jarige man uit Hillegom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 Dan nog nieuws uit Heemstede. De eigenaar van een bijzondere fazant is niet zo blij... omdat zijn vogel de vleugels heeft uitgeslagen. Op maandag 19 oktober besloot de blauwe mikado fazant de wijde wereld te gaan verkennen. In paringstijd is dat bijvoorbeeld niet ongebruikelijk... maar dat is nu niet aan de hand. Dus de met uit, ge, uitsterven bedreigde vogelsoort... komt in het wild voor in Taiwan... Gaspar Lijngraaf houdt ze echter als hobby in zijn achtertuin aan de Pieter de Hoogstraat. Dat is de schilderswijk in Heemstede. Een bijzonder kenmerk aan deze gevederde vriend is de blauwe kleur van de veren. Wie de vogel gesignaleerd heeft kan contact opnemen met telefoonnummer 023 529 5889. En dan gaan we naar het weerbericht. of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag blijft het zowaar echt droog. Wel heeft de bewolking nog altijd de overhand. Maar soms kan ook even de zon tevoorschijn komen. De wind waait uit het zuidwesten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur loopt op naar waarde, onstreeks 13 graden. Vanavond en komende nacht is het overwegend bewolkt, maar het blijft wel droog. De wind waait matig uit het zuiden... en de temperatuur daalt af naar zo'n graad of 3. Het weerbeeld voor morgen. Morgen overheerst voor de verandering weer de bewolking... En, regen en, of, sorry, en tegen in de avond dat het weer gaat regenen. De zuid- tot zuidwestenwind neemt toe naar matig in de polder... en is vrij krachtig aan zee. De windkracht 4 tot 6... En de temperatuur stijgt naar ongeveer 14 graden. Zaterdagavond zal het regenen en in de nacht naar zondag... trouwens let daarop, want de wintertijd gaat beginnen... dus de klok zal een uur teruggezet worden. Dan wordt het weer droog en klaart het op. De wind waait inmiddels uit het westen en is vrij krachtig over land... en krachtig tot hard aan zee. Windkracht 5 tot 7 en de temperatuur daalt dan naar zo'n 8 graden. Dat zo werd het weer, Ja, Nou ja, uh, ja, je kunt het verwachten om deze tijd van het jaar. Hè? We gaan uh, niet meer achter het glas op het strand, uh, Toet. Nee, helaas. En... Niet de bakken in. <laughs> maar jij, jij ziet er lekker gekleurd uit. Want jij <laughs> niet... Ik kan nog even voort. Ja wat, ja, wat de luisteraars ja. niet weten. Maar wat ik dus wel weet, dat ik nu met een negerinnetje in de video in zit. <laughs> Waar het zo gevaarlijk is. En daar zorgt daar zijn de naam. Die de brieven krijgt van de jongen die ze meen Laat hij Laag. En ze brieven hielden op. allemaal voor mij hoor je ja. nee dat waren natuurlijk Nick en Simon live ja. in uh, het Gelredome uh, meen ik hè bij Sy ja uh, symfonica en Rosso geloof ik dat ze dat ze toen die concerten gaven ja dat hebben ze wel ja. gedaan volgens mij ja ja ja uh, we gaan eens luisteren naar George Harrison al lang overleden natuurlijk uh, dat vinden we allemaal erg erg jammer maar zijn uh, zijn uh, repertoire is gelukkig allemaal verevigd. Uh, op muziekdragers en uh, If Not For You is een van die mooie nummers van George Harrison. Not for you. Love me, love Bobby Russell was dat. Met 18 yellow roses. Uh, 18 gele rozen. Nou, ja, gezellig. Uh, we kijken, kijken op mijn klokje. We hebben nog een kwartiertje het, het eerste uur van Zandvoort lunch te gaan. Had jij nog uh, oproepjes of mededelingen toe? Of zeg je van nou... Uh, <laughs> Oproepjes of mededelingen. Ja, dat er, een kat, dat er een kat is weggelopen... ...of uh, nou ja, Ach, je, had oh het, nee. je had het net al over een zwaan... ...die een draadje om zijn nek hebt. Ja, of en, en die, uh, die bijzondere fazant... ...die uit Heemstede is uh, uh, gevlucht. Oké. Okay. Um, ja, nee, ik, ik heb straks nog wel een, um, iets over een kat... <laughs> Die is in Haarlem gevonden. Want die is per ongeluk in een vrachtwagen uit uh, naar Emuiden meegelift. Oh. Ja, serieus. Hij wou eigenlijk naar Engeland, hè? Want hij, was, hij wou eigenlijk ja, naar Calais. En dan ja, dan ja, die precies. De kat die. van Oma willen, ja. ja. nee, dit is serieus waar. De dierenambulance uh, Velsen is nog steeds op zoek naar de eigenaar van de kat. Mm. Dus, um... gewoon een kwestie van even een geel lintje om de oak tree uh, uh, binden. Ja. Die a yellow ribbon round the old oak tree. Yes. En dat moet je doen, s'ochtends vroeg als de dauw nog op het land is. Hè? Vandaar naar dawn, dat Don het ook zingt. Nou, we hebben een lintje om de, om de oude eik gebonden. En heb het geholpen of heb het niet geholpen? Nou, ik heb in ieder geval heerlijk mee zitten zingen. Het is zo'n lekker nummer om mee te komen. Ja, ja, ja, lekker. Ja. Vrolijk ding en het ja. verveelt ook nooit, hè? Nee, eigenlijk niet. Hè? Nee, precies. Dat heb ik nou ook. Hé, hey, uh, Leroy. Ja? Jij had het net over uh, uh, Mick Harre, hè? Ja. Ja. En die, uh, die zingt ook onder meer over een meisje wat Caroline heet. Ja. En die zweet ook nog. Sweet Caroline. Sweet Caroline. <laughs> Gemeene. Ja. Komt. Hoe het begon. Het was in de winter. Maar toen ik jou zag, schijne zo. je naam. En gaf jou iets te drinken? Je bent nog.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 Niemand anders naar de voren Ik kijk je in je ogen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 Uh, feestmuziek vanmiddag, zeg. Nou, nou, nou, nou. nou. Ach, wat getellig, hè. Ik oh, kan de... niet op oh, is er nog koffie? <laughs> We gaan zo even kijken voor in koffie. De <laughs> in de keuken. In uh, de keuken. Luisteraars, uh, ik kijk op mijn klokje, klokje van gehoorzaamheid. En, uh, ja, het is nu nog zo dat uh, de klok gaat nou nog niet een uur terug. Dat is pas in het weekend. Dus uh, ik, ik weet nog een leuk mopje toe, zal ik me vertellen? Oh, kom ja, maar. ik weet nog een leuk... Goeien, nou, er was zo'n zo, zo, zo, zo vrouw uit Bloemendaal met een beetje spraakje. Een beetje... Spraak, je er, zo, hè, weet kapzone-dame, die kwam met de dokter zei: dokter. Ik ben gestoken door een wesp. Nou, zegt die dokter, waar bent u gestoken? Dan kan ik het eens even bekijken, dan kan ik u eventueel behandelen. Ook oh, dokter, ik schaam me zo, ik durf het bijna niet te zeggen. Hm? Dus, dus, dus, dus zegt de dokter, ik zal het toch moeten weten, mevrouw, ik moet weten waar u gestoken bent, anders kan ik u niet behandelen. Toen dus zegt ze, in de Aldi. <lacht> oh, wat flauw. <lacht> Hele andere beelden. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat zegt meer over mij. Hè. Dat is niet handig. We gaan, we gaan eruit met uh, de glimlach van een kind. En dan ja. uh, gaan we na het nieuws natuurlijk een stukje cabaretjes draaien. Hè. Dat, is, uh, dat is traditie. Ja. Jij bent zo wijs. Dat zegt een kind. Ik ben zo grijs, dat zegt een kind. Al echt een oude heen maar voor je denkt hoe moet dat nou pak ze je hand en lacht naar jou de glimlach van een kind doet je beseffen dat je leeft